Wij beginnen de les, 161, van Zohar. Pagina Kuf, Tet, Zijn, 116, zie je, Kuf, Tet, Zijn, Tet is 9, Zijn is 7, wordt het 16, zie je. En Kuf wordt het 116. Ter regel 3, Ot kouf Jut Dalet. 114. Wij herinneren ons dat die twee, die gingen op weg, die twee reizigers, die gingen, oorspronkelijk gingen ze op weg naar de nagedacht van, uh, van Rabbi Yosi, herinner nog, Rabbi Yosi de de zoon van Rabbi Shimon en dan de zoon van Laconia. En die was uh, de schoonvader, herinner nog, de schoon de schoonvader um, ...van uh, Rabbi Lazar. En hij vertelde ons toen... ...wat het betekent... ...schoonvader, dat het... Uh, ...bina, dat het... Uh, ...hiersuit... ...het niveau van hiersuit... ...en dan hadden ze... ...moeten nog... Uh, ...en ontbraak bij hen nog... lichten ...en dat... Hebben ze, ...hadden ze onderweg al... Uh, ...door... ...de ziel van... ...Rabba Menullah Saba hadden ze dat, uh, konden uh, ze dat bevatten. En ze gaan dan verder naar de, de, de destinaties, dus die het, huis, het huis van zijn, van de schoonvader van de Rab, Rabbi Elazar. Drie. En natuurlijk weten we dat het uh, geen verhaal is, maar... Alles is heisde. Pure heisde informatie. Qua trap trading, etc. Kuf yud dalet. Kad matu lebei rabbi Yosi berabi Shimon ben Lakonia. Hamu le Shimon ben fir Yochai Taman. Kadu. Dri. Oud koufjut daled 114. Kad matutun kwam is hij het van Rabbi Yosi bar Shimon. Rabbi Yosi bar Rabbi Shimon, which is the van Rabbi Shimon ben Lakunya. That is the name van zijn father. Rabbi Shimon ben Lakunia, ook weer Rabbi Shimon en de zoon van Lakunia weer. Chamu, Rabbi Shimon, daar zagen zij, dus in het huis van zijn um, schoonvader, zagen zij Rabbi Shimon ben Yochai. Zagen zij daar ook daar Rabbi Shimon ben Yochai. Vier, daar. Chadu, en ze waren. Uh, blij punt goed ook die volgorde kijk, die, kwamen, die kwamen naar die schoonvader maar daar, daar zagen ze ook Rabbi Shimon moet, moet iets betekenen hier na de punt had de Rabbi Shimon Amarlon? Vadai orcha denisin, we otin feif ka avarton, de ana de michana, ashta, wechamina Lehu ule beniyahu beniyahu yada, de kamishader zes lechu, trin itrin al yada de Hade Saba Le Atra Lechu Punt Here another Punt Hade Rabbi Shimon Rabbi Shimon Amar-Lagon Amar-Lon Zey Ay-Zey Techen-Hen Vada is it so That Orga Denisien, dat de weg van wonderen, we ooit in, alleen en de hoge uh, tekens. Vijf k Avraton zijn aan jullie, uh, jullie hebben, dat, aan jullie, jullie hebben, zeg het, aan jullie, jullie hebben het meegemaakt. Awartem is eigenlijk eigenlijk voorbij gaan. Dus dat hebben jullie, jullie hebben dat meegemaakt. Ging over jullie heen. De Anna, de Michana, Hashta, want ik heb nu net geslapen. Lichamina Lehu en ik zag jullie. Ule Binjahu en ik zag Ben Benjehoyada. De Kame Shader die zond naar jullie. Trin. Etrin. Twee kroontjes, twee kronen. Ariada de gaat saba. door via een, via een oude man. Een oud betekent wijs in, in de zoger. Saba betekent oude. Betekent oude betekent uh, oud in wijsheid. Uh, en niet in een grijs haar. En dat is wat hij zegt door de door een door een oude leaater leeu om jullie te bekronen kroon te bekronen punt 6 nadat Wadai, Beorga, Da, Kud, Shabri, Hoe, Zeven, Havut, Zes, na die, Punt, Wadai, zeker is het zo, so, Dat Beorga, Da, Dat op deze weg, Kan Kud, hawe. De heilige gezegend is, Hij was op deze weg, Dus op jullie weg, Punt, Zeven, Toe, de Chamina Anpehu Mishanin. Hij vertelt het waarom hij zo ziet. Nou, al die tekens wat hij had gezien. dat In zijn slaap heeft hij dat gezien. En dan zegt hij dan zeker dat Hashem uh, op de weg was. Op jullie weg. Was dus zegende jullie op de weg. En verder zegt hij. En bovendien zegt hij, die cheminaan pei hun mishanin, dat ik zie dat jullie gezichten zijn veranderd. Zie je dat? Het is niet uh, alleen maar dat iemand dan weet iets, uh, jullie hebben. Het is ook in hun gezichten te lezen. Het betekent gezichten, dat dit van binnen straalt, dat ze inderdaad <coughs> die trap treden die zei uh, die kroontjes, die de die, die gard die hebben ze uh, nu uh, eigen hun eigen zichzelf eigen gemaakt dat dat straalt ook uit zeven naar de tweede punt Amar Abi Yosi Ya'uta Marton de Chacham Adif acht mit Navi Amar Rabbi Yossi, dus Rabbi um, zijn schoonvader, schoonvader van, van Rabbi Lazar, zei Jaoud Amraton, jullie hebben goed, correct, jullie hebben dat gezegd. Heel goed gezegd. Jullie hadden het heel goed gezegd. De Hacham Adif Minavi, dat de wijze is uh, hoger dan eigenschap, qua eigenschappen, qua positie. Dat de wijze, wijze gacham, hij die Chogma aantrekt, is hoger dan de navi, dan, de, dan, de, dan een profeet. we hebben dat ook een beetje zo geleerd. Dat, zij zagen wel in dat, hij die Hochma kan aantrekken, dat is gacham, is hoger dan een profeet. Dat weten we, ja, dan profeet die. Ata, acht. Ata, Rabbi Lazar, Vishave, Reshe, Ben, Perkavei, De Avavi, Vissach, Ofde. En daarop. Ata Rabi Lazar Azar kwam Rabi Lazar Rabi Elazar kwam, we resha en plaatste zijn hoofd ben berkavé de awavi tussen de, zeg dat, tussen de knieën van zijn vader in. We zag en vertelde het. Uh, wat er gebeurde, uh, Hasulam, de rechterkolom de regel 17. Nu is het Hassulam. Dus hebben we nu gelezen de zoger zelf en nu zitten we in de Hasulam. De rechel 17, de referentie uit Kuf Jud Dalit. Kade matu lebei vechule. Development. Kashi giu lebet 18 Arabi Yosi Barabi shimon ben lakunia. Alle oorzaam nijfentien. et Rabbi Shimon ben Yochai we simchu. Ze zei fientien. Naderde boodschap. Kasherigieule Rabbi Josi. Toen zei Kwamen naar het huis van Rabbi Josi achtien. Barabi Shimon de zoon van Josie de Josie zoon van Rabbi Shimon, de zoon van de Lekunia. Sham Zachen Zaidar, nee, et Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon ben Yochai. Zijn vader Zachen Zaidar, wees samchou en zij waren blij. Samach Rabbi 20 Shimon. Rabbi Shimon was blij. En het schijnt overbodig te zijn, om als het gewoon over politesse zo gaan. Natuurlijk was hij ook blij. Alles moet zinvol zijn. En als je leert zoger, überhaupt de Torah, moet je weten, daar is geen woord. Uh, in de Torah, of in de Zohar ook, dat gewoon iets voor uh, voor iets je, mooi, om iets mooi te maken, om aardig te maken, alles heeft zin, alles is absoluut lakoniek, zoals het mogelijk is. Twintig. Amar lahem, wa da'a, wa derech, schenissim, 21 Wil het er En je niet? hij zei tegen hen, Rabbi Shimon tegen die twee. Wa daai, zeker dat het aan jullie gebeurde. De weg was. Jullie. Awardem is. doorgemaakt, jullie. De weg van Nisim, van Wonderen, 21, woord tot Eleonim en de hoge uh, teken, teken. Kijk, we leven in deze wereld en we denken waar zijn de Wonderen. Ja, dat is van buiten, zien we die dingen niet. En denken ze, nou, denken we waar zijn de Wonderen. De wonderen gebeuren regelmatig. Elke noemenswaardige verandering van kwalitatieve veranderingen in kwantitatieve qua, in veranderingen, veranderingen in kwalitatieve veranderingen uh, in het geestelijke is wonder en wonder. Des, uh, en dan komt de mens tot een heel andere bestaansvorm. Kiata, ani... ישנתי אין אינטוינטח נדפיונט וראיתי טויינטוינטח אתכם ואת בנייהו בני יגו ידע שמשליח לחם דריאןטוינטח שתי עתרות על ידי זקן אחד לאתר אתכם אין Tiatani, want nu heb ik geslapen. We raiti ethem en ik zag jullie 22. We etbeniahu ben je en en benyahu ben je hojada. Shemisaley lachem die was aan het zenden aan jullie, die zond jullie stei atarot, 23, twee kronen. Allee deze zakken er gaat door een, door, door een oude, oude. laat er het hem om jullie een kroon te geven, te bekronen. Punt, 24. Wat hij, wat er zei, hij ja, broer, hoe uiteraard Zegt die dat op deze weg was. Akadosh De weg was natuurlijk. Geleid door. Akadosh We ode Kianiro E. 25. Het pnei hebben we Bovendien oden. Zie ik. Jullie gezichten dat zij. verand zijn. Verandert. Punt. 25. Nadert. Amar rabios. Yossi. Jaffe amartem. 26. Shechacham Adiv minavi. Amar rabios Yossi. Rabi Yossi. had gezegd. Jaffe amartem. Jullie hebben goed gezegd. 26. Shechacham dat. De Chacham, hij die ha is. Adif, mijn heeft prioriteit, letterlijk prioriteit, uh, voorkeurenswaardiger, letterlijk, dan de navi, dan de, dan een profeet. Punt. Baar Abielazar, Wissam, rosho 27, bent berki Aviv Rabbi Shimon. Visi perlo et amasse. Ba Rabbi Lazar kwam Rabbi Lazar. Skwam naar zijn vader. We sam en plaatste zijn hoofd. Zij vinden Ben berke tussen de knieën van zijn vader. Rabbi Shimon en vertelde hem dat die, die, de gebeurtenis. Deze gebeurtenis. Dus alles wat zij mee hadden meegemaakt. Mee 28. Pirous. Uh, toelichting. Punt. Zero mes le bet in Dat zin speelt op twee. קвестиים דוברת אלף שזאקו נייקנד וינדח מיהדש ויהיסיעו אמוכין דיסאגו שהמ בקינד דירתה חממהי דרבי אלazar אין דירתה אניכרה רבי יוסף en dat is het afgekort woordje. b rabi Shimon Ben Lakunia. Zie dat de derde the woord is. Uh, oh, gewoon he heeft het nieuw afgekort. De hele naam van Rabi Yossi. Dat is Rabi Yossi. Het tweede woord is afkorting van Rabbi Yossi. En het derde woord is. Ben. Be-Rabi. Dat is de zoon van Rabi. Simon Ben-Laconia. 3... 31. Naar de punt. Dat huh? is... Dat is de is, is, is, is vertaling. Het derde woord is dan... de the the afkorting van... de naam van zijn... van zijn schoonvader. Alleen... Hij, He in plaats van dat voluit te schrijven, dan zou een hele regel, een beetje zo in beslag nemen, dan doe je dat gewoon door de eerste letters. Ja, Rabbi, Rabbi y Yossi, Berashwal. Uh, Be zo so ja? so kan je zeggen zijn ze naam was. Rabbi Yossi Berashwal. Zoals so Zoals we zeggen, Ramchal. Rabbi Moshe, Moshe Lutzat, ja, Moshe, uh, Moshe Chaim uh, so, so, here is it also said that Rabbi Yosi uh, Bar Shal. So, but, does Ki Ata Lahem the linker column de yesterday he will Imha ab jahat bezivouk de lopasik. Punt. goed opletten wat je ons nu vertelt. Straks zal het heel duidelijk zijn. Deze zorg is onthulling. Heeft onthulling. Twee, bet. Het tweede aspect. Of de tweede kwestie is in de eerste is dan zij hadden nu um, door hun bevattingen, door hun eigen bevattingen hadden zij uh, nadat na zij nadat uh, zij hebben <coughs> bevat door de, de hulp van de um, de ziel van Rabah Saba, hadden ze daarna nog, door hun eigen bevattingen, nog opnieuw hun eigen, op hun eigen wijze, hadden zij, mogen de zak aangetrokken. Waarom? We zullen zien straks. En de tweede kwestie is, 31, na de punt, bed. de tweede? Kjata, want nu, hem, was bij hen uh, verenigd, verbonden is nu voor, uh, de sag, dus de sag wat zij hadden nu bevat, zelf hadden ze bevat opnieuw, uh, dan is bij hen nu de sag verbonden met de ab samen. A ab is chokma. Uh, bij zivuk de lo pasik, in de zivuk in de zivuk non stop zivuk punt dus die, die twee kwesties eigenlijk de eerste is dan we zullen zien straks laten we een vijf spreek ki twee aviv shel rabbi elazar shau rabbi shimon romestri al mocht in de ab, Kijk wat hij ons vertelt. Dus zij kwamen nu thuis naar, naar het huis van, die, van zijn schoonvader. Ja, een schoonvader, we hebben, we hebben geleerd dat hij bina is. De mogen van die saga. Daar heeft je gezegd van waar het was. Ood P. He. In de, de rechterkolom, de regel de 30. Daar werd je een verwijzing waar het geweest was. Aan het begin ergens... Van deze, van deze mama in de ootpij, hey Daar hebben we dat geleerd. Dus, an, dus dan kwamen ze nu in het huis van zijn uh, schoonvader. Die dan symboliseert als het ware de mochin van Sager, Bina. En daar zagen ze ook de vader, de rabbi Shimon. En kijk nou wat hij zegt ki aviv twee shell rabbi elazar, want de vader van de rabbi elazar, shuhu rabbi shimon, dat die rabbi shimon is, romees, die wordt speelt of die zinspeelt op uh, is een hint, al -mohin de ab, op, op mogen uh, de ab, mogen van ab, dus die zin speelt op de dat er uh, daar aanwezig was mocht in de ab, dus de hochma. De hochma en zij hadden bevat de zak zelf, zelfstandig ook. En dan hebben we, is er nieuws de zivuk dus, uh, van Ab en Zag. Uh, drie de rechtdriehoekige Omer. kad matul lebe rabbi josij fir be bere bere bere bere bere bere bere bere Shimon ben bere bere bere bere bere bere כי ата захуль в хината гдола ле вхина гдола ше апоншала гем шав зэс ле йот саг мамаш леницхи йот ве гамбазив гамбазив уг дело пасик зейвен им аап так говорится вы зашел toen zij kwamen naar het huis van Rabbi Yossi voor äh, bar, Rabbi Shimon ben Lacunya, Dus Hamu, de schoonvader van Rabbi, uh, Rabbi Lazar. Dan Hamu zagen zij. Rabbi Shimon ben Yochai, Zach, Zay, Rabbi Shimon ben Yochai. No, but Zay, is as Sak, and the other is as Ab, chokma. And that is that I zal the in the Gmar, in in the Gmar, Alleen ab en zag zo lebleven en die zo lebleven dan permanent in de zivuk. kia ta ata zachu lefchina gdola, want nu werden ze grote en groot aspekt waardig. Velake. Let op. Sheha bon shalahem, dat hun bon shavlig yot sag mamash na Keerde terug om uh, dat werkelijk helemaal uh, te worden uh, eeuwig. gamba zivug de lo pasig im ab nu ook in de zivug non pasik non stop met de ab dat is dan de volmarkt eerst uh, dus eerst de, de bon moet worden sage Bon is de <coughs> lagere wereld. Ja? De, de, de waarneming, het niveau van de lagere wereld. En dan eerst moet het niveau van de lagere wereld, maar goed moet worden, net zoals Bina. Okay? Maar goed moet komen, als het ware, worden tot de Bina. En dan de Bina, die zal dan in Zivug blijven uh, komen met de Abbe. En dan is er een Zivug-looppassing. Dat is de eeuwigheid, <coughs> Eigenlijk de eeuwigheid. <coughs> <egenlijk de coughs> En dat hebben zij bereikt nu. Hun woon hun, ah, hun, ah, hun is geworden tot zak. Voor eeuwig. Kijk, een mens kan in deze wereld kan nu en dan dat soort um, toestanden hebben. Maar om dat voor eeuwig te hebben, dat like is de bevatting dat zij niet meer terug kunnen naar die naar die Bonn. Acht. We ze sche om De ka Meshader, Lechon, Trin, Atrin, Neichen, Alijade, Dechad, saba De we zeggen meer en dat is wat hij zegt de ook de kame shader lechond dat die beniahu beniayada in the in the in the in the in the in zijn slaap in de slaap van uh, in de droom van Rabbi Shimon bar, Yo bar Yochai dat hij zag dat dat die B'dayahu ben ben-Yohajada zond aan hen en die twee reizigers twee kronen. Aride die gaat, die gaat samen door, de gaat sabbat door een oude. Door, door een oude man. Dubbele punt. En negen naar de dubbele punt. Ramazlahem. Ben Yahoo tin ben je hoiada. Shalach la hem Ari de Rava benuna saba. Elef trin itrin. Alf hem moch in de ichida. De aino twelve. ben Yahoo ben je hoiada at smo. Bet. Bijna dertien <middels> morgen shel <middels> ab sag, Achadashin schi sigu ata 14 asher gam nim shahu, nimsachu, bekocho schel <middels> ben vijftien johjada. Kijk wat ze hebben meegemaakt wat ze hebben, wat hebben ze verworven? En 9. Na de dubbele punt. Ramaz lahem hem. Hij zinspeelde hem. Ki ben -Jahu ben Yahoo Dat ben Yahoo ben Yahoo tin Shalach la hem. Zond naar aan hen. Al Rava menunah Saba. Door di Rava na Saba. elf, Trin. itrin, twee kronen. Alem, de eerste kroon, hem mogen de jichida, dat zijn de mogen van de jichida, dat is eerst, wat zij hebben, uh, al hun weg was, en dan, dan uiteindelijk krijgen ze dan mogen van de yichida. De haino dat wil zeggen, twaalf, ben jahu ben dat wil zeggen, het aspect van ben ben jehojada zelf. Bet Bechinaat dertien Mochin Shell absaka Achadashim Het aspect Mochin Van Abes nieuwe Abesag Dus Chochmaine Bina Dus Ab het niveau Van Ab En niveau Van Sag Van Nieve Vernieuwde Dus nieuwe. She his Die zij New Hebben Bereikt Fertien dat ook zij, ook die abzaak, werden aangetrokken, door, aangetrokken, door de kracht, of door de kracht van Beniahu yahu ben -Yahu ook dat was door zijn ziel. 15. Hmm. Zie je dat wij, ook wij regelmatig, ...gebruik maken van... ...de hogere zielen... ...de zielen die ons helpen... ...absoluut... ...alles is verbonden met elkaar... ...en ook wij worden geholpen... ...altijd geholpen door de zielen die... ...ons helpen... ...alleen... ...wij moeten open daarvoor staan... ...en proberen dat wel niet te, ver niet te verknoeien... ...want dat is... ...hulp komt dan... ...moeten we die kunnen in staaten dann tunfangen 15 klomar rama swamar lahem developent ze hahemsch ze zestin shel anisyonot ve harpa ve ha harpat kaot sheyu LEMADRIGA SHEL ata, ALO ACHTIN AMSHAKHA YESHARA MEHAORHA GADOL SHEL NISHMATO FIFTIN KLOMAR DAD VALSECHEN RAMAS VAMAR LAHEM HEI zinspelde, SPELDE Waar Marlahem en zei tegen hem. Dat is Shimon. zei tegen die twee. Zei, dat is het vervolg. Zestien. Shelhanis Janot van de beproevingen. Waharpad Kaot en van voorvallen. Shehayulachem die jullie hadden. Shael, ze vinden een idee, hem dat waardoor, Zahitem, jullie zijn waardig bevonden, le madrega, shelata. deze traptrede van nu. Hallo, hu, ham shachal. Want zie hier ook dat, ook deze traptreden is. Wordt direct. En aangetrokken, meer oorig adolchenisch vanuit dat groot licht van zijn ziel, van de ziel van Ben Yahuw ben 19. We alken, shetrin itrin Shalach, Lahem ben Twintach Twintig ben Arjidei Rav haMenuna Saba Punt 19 We nemen het Blijkt dus Alke En daarom um, uh, En blijkt dus Daarom Dat She Trin Etrin Dat Twee Kronen Shalach Lachem Bini Yahob Ben Yego -yahu -yahu Yada Zond Narhem Bini Yahob Ben Yego Yada Twintig Alidee l'idee Raf Amenuna Saba door via Raf Amenuna Saba. Punt. We Amro. 21. Wat daibe orga da kot kutsha hawe Amar. 22. Amar Lahen. שכל אלו הנפילות שאיראו לחם אינם חס ושלום דרינטוינטר בגמין אלה הקודש הבריא הוא עצמו הוביל אתכם פירינטוינטר אל מעלתכם הגבוה של עתה דרינטוינטר we zijn Amro, en dat is wat hij zoger zegt. En Zogar in bij monden van Ra, Rabbi Shimon Bar Yochai. 21. Wat da have uiteraard op deze weg was Hakadosh Baro Hu Klomar dat wil zeggen. Amarlahem, hij zei tegen hen, 22 dat al deze, al dat vallen die jullie hebben, die jullie hebben meegemaakt. Een nam gaat verscholen pagamim, dat zij niet goed verhouden, zijn geen iets wat, zegt het Pagam, iets wat uh, schade, iets wat jullie schade hebben opgelopen, of schadelijk iets was. Elakut, Shabri, brihu had smo, maar de Heilige gezegend is, hij zelf, hoviel het hem, bracht jullie, uh, El het hem, bracht jullie tot jullie uh, verheven, Aga voha, doet het jullie verheven traptreden van nu. 24. Visee, show Tu, 25. De chamina, Mishani mischani. Nosef, aisee, 26 ani roe. En die bo achten 29 Kijk nou wat je ons goed vertelt, dat we zien dat in het geestelijke is niet iets dat het zo verborgen is, dat het niet zichtbaar is, dat het altijd toch wel uh, terug te vinden is. Dat dit men kan. Er zijn ook uiterlijke tekenen die de mens uh, waar men kan zien dat de mens wel degelijk is vooruitgegaan. Kijk wat je zegt. 24. Naar de punt. We zeggen schon En dat is wat hij zogger zegt. E, of zogger. Bij monden van Rabbi Shimon Bar Toe 25. En bovendien. De Chamina aan peeju. Dat zie je, heb je gezegd eerst over de schepper, zeker dat de schepper was leiden jullie onderweg. En uiteindelijk heb je zijn eigen bevindingen toe bovendien 25. De Chamina aan pechum is want ik zie jullie gezichten die veranderd zijn. Nosef, alzee. Toegevoegd eraan. Toegevoegd aan dat, letterlijk. Dat bovendien, 26. Dus toegevoegd aan dat, aan jullie Shahasagatam. Dus uh, bij jullie bevattingen die jullie hebben nu opgedaan, dan is het nog toegevoegd wat ik nog zie aan het Pneige. Ik zie jullie gezichten, masjero, die stralen, bij die stralen, die zeer uh, uh, uh, veel is er stralen, mikkelga uh, orga dat krachtens door die weg, krachtens die weg of door de kracht van de, deze weg, zal die jullie hebben uh, doorgelopen. Wee im ha ja bo eze let op. Dan wat hij zegt, dan en als er zou er daar op, op jullie weg een of een andere schade zich voorgedaan hebben zou hebben. Waar daar is, logeet hem dan zouden jullie uiteraard niet uh, waardig bevonden worden. Lepani uh, oh, voor die voor de stralende gezichten. Kmo shani ra edchem zoals ik jullie ziet. Derde, Amar Rabbi Yossi, ja uitermate amriton, de hakam adif minavi. hier is heel interessant wat die zegt ons nu. Rabbi Yossi zegt, tot dus zijn uh, schoonvader zegt. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi zegt, ja, goed, amarti, amariton, amarti, amarti, amarti. Uh, Goed hebben jullie gezegd. De hacham, dat de hacham is, for, uh, for is uh, eigenlijk beter dan... Voorkeurenswaardiger is dan een profeet. Dus dat gagaam is meer. Kwalitatief is meer dan een profeet. Dat weten we. Ja? We hebben er al over geleerd. Dat gagaam is altijd meer dan, dan een profeet. En dat hadden ze gezegd. Kijk nou hoe interessant is. Dat, dat was te midden van de oot. En pas aan het einde van de, van de, van de oud. Uh, Rabbi Lazar, herinner je nog? Rabi Lazar die plaatste zich, zette zich op de, zette zijn hoofd, plaatste zijn hoofd tussen de, tussen de knieën van zijn vader en vertelde hem het verhaal. Dus, dan is het, schijnt het wel, en Rabi Josi die, die wist wel dat zij dat zoiets hadden gezegd. Dus, het is interessant hoe wij dat um, begreep dat zij hadden dat onderweg, hadden ze gezegd, herinner je nog, dat hadden ze gezegd, uh, dat onderweg, dat zij ontdekten dat, dat, dat die gacham, ja, hij die, hij die iemand die gochma aantrekt, is hoger dan een profeet. Herinner je nog hoe dat was? Omdat Moshe was profeet, en Moshe kon niet bereiken die, die traptreden van Chochma van, van zoals de rav, uh, de, het niveau van. Chochma uh, betekent het uh, niveau van Gar. Ja, dat bedoel ik. daar en Gaia, ja, ja, dat is Chochma. En daarom hadden ze toen kwamen ze tot. Uh, Kwam dat deze uitspraak van de. Torah geleerden op hun tong. En dat de gaham is hoger dan een profeet. En dat heeft hij hen bevestigd. Uh, Rabbi Jossi dus gezegd dat jullie hebben het goed gedaan. Dat jullie hebben het zo goed gezegd. Wat betekent dat? We zullen zo leren wat hij, wat hij ons uh, de uitleg geeft. Van elk stukje, van elk woord eigenlijk van de zorg. Dus, dat is wat hij zegt, dubbele punt, 31, naar de dubbele punt. Ki <tie> hem gashvoo, karulahem al ken, karula hem kol hane, ze 32, arpat ka -oot. Mishum shehizikhu d'atam al Moshe Rabbeinu Drinderter V'ha-shehashvu al atzman ha adiv minavi De volgende pagina kuf jud zayin honderd en de rechter kolom der regel 1 Ki Amru Anan haminan, vy le gura da de hav azil behaden, we nitkayem ba alma Punt We keren terug naar de vorige pagina. Uh, de linkerkolom, de regel 31. Na de dubbele punt. Dus wat is dat nu het geval? Dat, wat, dat hij, die rabiotie, die, die bevestigt hen en zegt. Goed hebben jullie dat gesproken. Dat jullie gezegd hadden. Dat Gacham is meer dan een profeet. Kiehem hem Want zij dachten... Die twee reizigers. Zij dachten. Dat daarom. Juist goed opletten wat hij zegt. Dat juist daarom. hem hemkool. Eh, ge, eh, gebeurden aan hen. Plaatsvonden. Aan hen. Aan, aan hen. Al deze. Harpat eh, kaot. Al deze voorvallen. Al deze gebeurtenissen. Die geschieden. Bij, uh, aan hen. Waarom? Let op, 32. Mishum, Shehizichu, datam, omdat zij een beetje zo so zeggen dat verhieven zichzelf in hun mening over Moshe. Herinner je, zij zeggen, dat zij ze verhieven zich als het ware hun mening over de Moshe, Rabbeinu over Moshe, de Moshe onze leraar Shechashvu al-Atsman, dat zij dachten over zichzelf, dat adim Adiv Minavi, dat zij dachten over zichzelf, dat de wijze, de Chacham, hij die de Chokma, de Gar van de atzilut, aantrekt, is hoger dan een profeet. Dus zij dachten, nou, misschien hebben wij al die ellende die hebben we meegemaakt, Herinner we nog al die, dat zij, ze... Uh, angst hadden en allerlei frazen en allerlei andere, andere dingen onderweg. Dat ze dachten, misschien, misschien hadden waren we een beetje zo slordig, een beetje, een beetje trots, misschien hooghartig een beetje gesproken over Moshe. Dat, toen wij zeiden, zeiden dat de wijze is meer dan een, dan een profeet. Dus dat was misschien daardoor gebeurde dat al die narigheden, als het al die gebeurtenissen voorvallen bij hen, dat, uh, dat zij zoveel moeten uh, beproevingen doorstaan. Dat is wat zij dachten. En, en we gaan even verder. De volgende pagina, de rechterkolom de eerste regel. Kiamro, want zij, zag, zij, zij zeiden toen, toen zij zagen dat, uh, dat zij dat, dat, uh, dat konden, als het ware, zien de Schina zelf, door te zien Rabba Menulasaba, die hen uh, in contact bracht met de ziel van. Uh, ben, -yahu ben -yahu yada, oftewel dat zij dan de Jechid daar konden, konden uh, bevatten. Dan zij zagen ze dat Moshe dat niet, niet had gekund. Had, kon dat niet. Dus daarom hadden ze uh, deze uitspraak van de Torah geleerden in hun mond uh, gelegd. Ki Amro, want zij zeiden toen. Anangaminan, maar wij hebben gezien. Wij we en wij, hebben, wij, werden, wij werden waardig bevonden. Lenehurada, dat licht. Twee, de hawe gehad behadam, dat liep met ons samen. We niet Alma, en wij bleven bestaan, voortbestaan in de wereld. Ja, want er staat geschreven dat Niemand kan me zien en blijven leven. In de Torah, dat is dat Moshe. Hashem zei dat tegen Moshe. Maar zij zagen dat wel. Zij zagen het licht en zij bleven leven. En dat, daarom hadden zij zoiets gezegd. Maar toch dachten zij nou. Misschien toch hebben wij toch wel een beetje slordig omgegaan. Met Moshe, die lieveling van Hashem. was, Misschien daardoor alle ellende aan ons dat heeft uh, is bij je aan ons gebeurde. Drie. Waar zijn de hamotam Rabbi Yosi, Ya'ut Fir Amarton, de hakham adiv Minavi, Kanim? Hè? zeg je? Kenim, heel goed, Kenim, die Barchem. Die Wrechem. Ik wel dat daar iemand. de regel 3. Wel ze, en daarop, nachamotam rabbi Josie, rabbi Josie heeft een vertroost en gezegd had, Jaud, vier, vier, vier Amarton, jullie hebben het goed gezegd. De Gagam, dat de Gagam is meer dan prezenswaardiger is, voorkeurenswaardiger, letterlijk is voorkeurenswaardiger is, maar in de zin van hoger is, dan, de navi, dan, dan een navi, dan een uh, profeet. Keniem, die vreeg hem, Jullie woorden zijn eerlijk, we zeggen eerlijk en uh, zo, zo eerlijk, huh? Waar, ja, waar, eerlijk en waar. Uh, nog even als we terugkeren naar de vorige pagina, nog eventjes. In de linkerkolom, dan zien we wat hij zegt ons. Uh, toen zij dachten over Moshe en dat zij dachten dat misschien uh, al die problemen onderweg waren, die beproevingen misschien waren aan hen uh, door het feit dat zij een beetje zo so, uh, over Moshe hadden gezegd. Uh, Kijk nou hoe hij dat, um, <coughs> hoe hij nu spreekt over Moshe. Hij spreekt nu dat, dat zij hadden dus hoogmoedig, hoog een beetje, hoog, hooghartig, hooghardig, een beetje trots uh, waren en gesproken over Moshe Rabbeinu. Hij spreekt hier niet zomaar Moshe, maar over Moshe Rabbeinu, Moshe, onze leraar. Ja, als men wil zeggen Moshe, gewoon Moshe, maar als men wil zeggen uh, als men wil het het niveau van Moshe aangeven, dan zegt men Moshe Rabbeinu. Want Moshe Rabbeinu samen is gematria 613. Het vermaakteheid. Want de Torah zijn er 613 voorschriften. Hele Torah is dus 613 voorschriften. Het woord torah is ook 613. Het is 611. De yeah, Torah is wat de is Torah? Torah is? De Zeran Pin. Yeah, all the is is, is de kracht van de Zeran Pin. De Torah is niet anders dan Zeran Pin. Dus al die bewoordingen en alles wat hier, zoals de Torah in een rol, in een perkament is geschreven, is allemaal Zeran Pin, de krachten van Zeran Pin. Wie leert Zeran Pin? Alles, de hele Torah, dus een moshe werd alleen maar. In de zogger wordt gezegd, dat Moshe werd gegeven de kennis van Zerenpien. Natuurlijk met, met de noekwa, met zijn verbondenheid met de noekwa. Dat is alles, dat is de Torah. Al die Torah wat men leert buiten uh, de geestelijke Torah, dus wat men niet leert over het besturingssysteem, is, is de Torah. Je kan het leren, al je leven betekent niets, Het geeft niets. Het is alleen maar sensuele, we dat. En het is niet heistelijk. Alleen maar leren de Torah zoals wat Moshe, Moshe heeft ontvangen: de kennis offers de Ierenpin en Nukkor. Dat is wat. Dus dan zien we ook de Torah, het woord Torah is 613, Gematrie. 611, eigenlijk. En daarin zitten nog de. De Abbewi, maar er dus twee, dan hebben we dit 613. Mm. Ook omdat dat komt ook vanuit de zorg. En daarom hebben we ook deze de dat de hele Torah is 613 voorschriften. En dan Moshe die de kracht had, die de drager kon zijn van de Torah, dan Moshe, niet Moshe zelf, maar Moshe Rabbeinu als Moshe onze leraar. Is Gimatria 613. Dus als op, op zijn status, als Moshe onze leraar, dus op zijn top, dan is hij uh, volmaakt. En daarom gebruikt hij hier, hier ook dat deze attribuut van Moshe. Die zegt Moshe Rabbeinu, Moshe onze, onze leraar, om aan te geven dat. dat zij zagen natuurlijk hij aan Moshe Rabbeinu, aan die perfecte Moshe, volmaakte Moshe, die tijd Tet gesproken had met de schepper. En daarom äh, voelden ze zich natuurlijk, dachten ze misschien, dat gebeurde aan hen juist door, door deze uitspraak.